Deze maand waarschuwde Hezbollah-leider naar Zorala, Israël. Een, aantal, een aanval op Iran of Syrië zal leiden tot een regionale oorlog, zei hij. De Republikeinse presidentskandidaat Herman Cain... is opnieuw in het defensief gedrongen door een vrouw. Op televisie zei de vrouw dat Cain 13 jaar lang... een buitenechtelijke relatie met haar had. De Republikein zou haar vliegtickets hebben betaald... zodat hij tijdens zijn reizen bij haar kon zijn. Cain zag de buik kennelijk hangen... In Zij op CNN, nog voordat de vrouw haar verhaal had gedaan, dat hij nooit een buitenechtelijke relatie heeft gehad. De afgelopen weken hebben verschillende vrouwen de publiciteit gezocht en Kane beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Voor de beschuldigingen stond Kane hoog in de peilingen. Inmiddels is zijn populariteit behoorlijk gedaald.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 Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Welkom in het tweede uur van De Nacht op 1. We gaan weer praten over geld. Timo die belde nog eventjes in om te vermelden dat... Uh, wat Ad net zei over dat banken niet zomaar mogen beleggen met je spaargeld... dat het eigenlijk al lang afgesproken is. Wist ik niet, maar gelukkig luistert Timo mee. Dat is toch een beetje mijn financiële geweten momenteel. <laughs> maar uh, uh, misschien heeft u nog andere mening. Ik ben uh, benieuwd nog steeds wat u met uw spaargeld gaat doen. We hadden Anneke in het vorige uur die, die uh, bestelt er zonnepanelen van... Uh, well, Gerard die rijdt behalve met zonnepanelen. Of, uh, die rijdt natuurlijk niet met zonnepanelen, die heeft zonnepanelen... maar die rijdt met paard en wagen. Uh, maar gaat u er wat anders mee doen? Ik ben benieuwd, uh, misschien koopt u wel goud. Misschien uh, neemt u het wel op en stopt u het in de oude sok... omdat u niet meer vertrouwt. Of uh, bent u net zo nuchter als Timo en zegt u... ach, uh, het is hartstikke veilig om dat gewoon bij een bank neer te zetten. Ik, uh, ik uh, gooi het gewoon op een spaarrekening. Misschien moet u wel ontzettende schulden aflossen... en bent u blij dat uiteindelijk dat spaarloon vrijkomt. Uh, ik ben benieuwd naar uw verhaal. U kunt dat uh, melden door in te bellen op 0800-1121. Of een mailtje te sturen naar nacht.eo.nl. Of via Twitter met nacht nachtop1. Of hashtag denachtop1. Bel even in, dan gaan we er zo meteen over kletsen. Maar eerst gaan we luisteren naar een prachtig nummer. Ik ken het uh, met name in de uitvoering van Robbie Williams. Maar ook Sammy David Jr. Davis Jr. Die uh, er veel eerder mee was natuurlijk. Zingt het uh, op uh, een wonderbaarlijke wijze. Mr. Bojangles. jangles and he for you <clears throat> in worn out shoes, silver hair, ragged shirt baggy pants he would do the old soft shoe he would jump so high, jump so high And then he lightly touched down. Told me of the times he worked with with minstrel shows. Traveling throughout the South, spoke with tears of 15 years. How his how dog and he, they would travel about dog up and die dog up and die and after 20 years, he still grieved. He said, I dance now at every chance and on guitar. For my drinks and tips, most of the time I spend my knees. He's county Bars You see, son, I drinks a bit Then he shook his head Oh, Lord, when he shook his head I could swear I heard someone say, please, please That's Mr. Bojangles Mr. Bo Jangles. Mr. Bo Jangles, come back and dance. Dance. Dance. Please dance. Mr Bo Jangles. Mr Bo Jangles. Mr. back and dance again We wilden bijna mee gaan fluiten, maar uh, ja, dat klinkt toch altijd zo verschrikkelijk als twee mensen samen fluiten. Uh, dus dat heb ik u bespaard. Uh, wat ik u niet bespaar, dat is uh, Henk, die hangt aan de lijn. Hallo Henk. Hallo. Jij, uh, jij zei uh, tegen mij net, Anneke, dat vind ik een verstandige vrouw. Ik vind Anneke een hele verstandige vrouw, ja. Ja, zei ik op zonnepanelen en je zegt, dat zou ik ook doen. Ja, als ik de mogelijkheid had. Uh, ik heb geen eigen huis. Ik heb geen huis? Ja, ik heb wel een huis. Dat heb ik verhuurd. Oh. Een appartement, een flat heet dat. <coughs> Met een groot plat dak. Dus dat zou op oh. zich geschikt zijn, ja. Wat zeg je? Dat zou op zich geschikt zijn. Dat zou heel geschikt zijn voor zonnepanelen, maar dat moet een makelaar willen. En de makelaar die uh, behartigt weer de belangen van de eigenaarissen, ja. zoals dat heet. En ik geloof dat deze flat van Egon is. Maar... Um, die wisselt steeds van eigenaar, hè? Dat, dat verkoopt uh, men. Uh, maar ik, ik, Anneke, dat sprak me heel erg aan, wat die mevrouw Anneke zei. Want uh, uh, ik vind ook dat je de banken helemaal niet uh, in de gelegenheid moet stellen nog... om met jouw het uh, uh, casino te spelen. Ja. Yeah. Want dat doen ze nog steeds. Ze hebben niet zoveel geleerd van criminele blunders. Dat op de allereerste plaats... en in de tweede plaats, wat Anneke doet, is investeren op de lange termijn. Ja. Ze heeft daar zelf wat aan. En het is ook nog goed voor de werkgelegenheid en de economie. oké okay. En dat vergeten we wel eens, dat die investeringen in uh, uh, energiezuinige... Uh, hoe heet dat nou? Ja, zonnepanelen. Ja, bijvoorbeeld energiezuinige zonnepanelen of windmolens of wat dan ook. Ja. Maar de dat is dat het op de lange termijn zichzelf wel weer terugbetaalt En dat, zijn ook, dat is ook wat mensen als bubbel ook al steeds Daar kunnen wij aan verdienen. Oké. Okay. Maar hoe, hoe werkt het dan precies? Want ik snap dat je, dat je op een gegeven moment je investering eruit laat, omdat je minder energiekosten betaalt. Maar uh, hoe, hoe kun je dan geld aan... Dat is dus wat je bedoelt met verdienen, omdat je geld bespaart? Individueel bespaart. Anneke sowieso, ja. maar uh, het investeren in energie uh, uh, of milieuvriendelijke energiebronnen, dat woord zocht ik, dat zal op de lange termijn uh, heel veel geld kunnen opleveren Waarom? voor de, onze economie. En uh, daar kunnen we nog geld mee verdienen. Maar ho hoe dan? Zoals een autofabrikant geld verdient of een televisiefabrikant. Of een fabrikant van tuinstoelen. Maar je bedoelt gewoon dat er dat dus particuliere... mensen uh, uh, energie... hoe zeg je dat? Uh, na Natuur-energie... Uh, uh, ik weet ook even het woord niet meer... maar het zijn dingen als Nederland gaan kopen. Nee, als wij dat massaal gaan produceren... Ja. En dat is laatst wel een heel tv-programma over trouwens... een documentaire. Ja. Wij hebben die kennis in huis. We hebben drie technische universiteiten... en een hele hoop technische hogescholen. We hebben een hele hoop kennis daardoor. Maar het wordt door de overheid niet gebruikt... Om die energie zijn geweld... Laat er een woord voor bedenken, Henk, want het is, uh, dat kan natuurlijk niet zo. Om milieuvriendelijke energie. Ja. Ook uh, om daar daadwerkelijk werk van te maken. En daar kun je dus in het kader van uh, werkgelegenheid, dus fabrieken. Uh, ook geld aan verdienen. Ja, okay. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Ja, Enerzijds verdien je er uh, individueel aan, dat is wat Anneke dus doet. Ja. Die zegt, dan heb ik er over 10, 20 jaar nog gedaan. Ja. En anderzijds uh, is het een stimulans voor de economie. Okay. Dat bedoel ik. Hey, en behalve die dikke pluimen voor Anneke, want, uh, hoe ga jij er zelf mee om? Heb jij ook spaargeld of heb jij geen spaargeld? Nee hoor, ik heb weinig geld. En uh, op de spaarrekening. En dan maar hopen dat mijn bank niet omvalt. Maar zoals ik net al zei. Ik, oh, maar dat, mogen we, dat mogen we niet meer zeggen, hè, van Timo? De, Wat bank, de banken vallen niet zomaar om. Nee, dat geloof dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat <lacht> ik ook. Ik geloof dat de bank waar ik zit echt wel solide is. Maar. Uh, ja, ja, wel betrouwbaar is. Maar. Uh, heb jij bijvoorbeeld geen spaarloonregeling? Ben je, ben je nee, een nee, kans, nee. Dat, dat, dat heb jouw ik beroep. Nee, nee, dat heb ik niet. Maar ik heb wel wat spaargeld. Maar als ik eh, nu zou moeten zeggen, dan ga ik dat of dat mee doen, Dan zou ik niet weten. En daarom zou ik ook gewoon in een appartement, dat is niet van mij, dus ik kan er zelf moeilijk in investeren. Maar heb je, je hebt geen doel met je spaargeld? Die vraag heb ik niet verstaan. Ja, heb jij geen doel met je spaargeld? Nee, ik heb dat niet zo'n... Zo, zo, zo, nou, nou, het doel is, van als uh, morgen de wasmachine kapot ja, gaat, of de ijskast ja. of de televisie, een of, nou, dat soort dingen. Ja, een, uh, een appeltje voor de dorst. Ja, ja. Maar uh, ik, ik, ik vond die Anneke zo leuk de, de, door haar celligheid, van ik haal dat er gewoon af en ik doe daar dat, dat mee en ja. dan heb ik er wat aan. En daar zit ik dus over door zitten ik. Denk. Ik denk ja ze heeft volkomen gelijk. En dan zeg ik voor de zoveelste keer toch nog een stimulans voor, voor onze de, eigen mm. economie. Ja. Nou, uh, dankjewel. En, dat, uh, en daar klaagt men toch zo over dat dat niet goed gaat. Ja, nou, nee, dat zeker. is dus de manier bij uitstek om dat uh, ook weer uit de slap te halen. Om met de energiebronnen aan de slag te gaan? Ja. Oké. Okay. Nou Henk, uh, dankjewel voor, uh, voor jouw bijdrage en voor het compliment van Anneke. Ik denk als ze luistert, dan uh, gaat ze bijna blozen. Ja, waarom? meer van dat soort vrouwen. <laughs> Waar zo? Wil je de telefoon hè of... Uh... Nee, het, nee ik, ik zit een beetje te gollen. Ja, dat ja. mag best. Als ze inbelden, zal ik er naar je verwijzen. Ja, goed. Henk, dank je wel, hè. Ja, daar. Doeg. Ik, ik heb ook al hangen op de andere lijn eh, Frans. Frans, goeienacht. Goeienacht. Of jouw ja, ochtend bijna al, hè. Ja, het is alweer kwart over drie, zeggen. De tijd is licht. Uh, jij hebt een goed idee, begreep ik. Ja. Vertel. Ik heb uh, via uitzendbrot zo, hè, vroeger. Ja. Ik heb nu een vaste baan al drie jaar of vier jaar bij een sociale werkplaats, maar nu komt het. Ja. Als ik het spaarom kan bemachtigen van die uitzendbureaus die ik in principe nog te goed heb, dan ga ik er voor elke dag 20 grasloten kopen. Oh, maar even, en dan, even terug hoor. Ja. En, dan, en dan steun ik het goede doel vanwege die krasloten. Maar even, waarom krijg je nog geld van dat uitzendbureau dan? Nou, dat verwacht ik nog wel. En ik krijg ook nog een winstuitkering van het bedrijf waar ik nu voor werk. Oké, okay, even, even samen. Jij verwacht nog geld? Ja, een mm, kruilwagentje of twee denk ik nog wel. Oh, oké. Okay. En dan ga, dan ga ik daar krasloten voor kopen. Nou, hoe kom je daar en dan, dan bij? Dag? Waarom? He? Waarom? Ja, dan kan ik daar investeren en dan kun je wat winnen. En dan kun je dat op een een of andere bank zetten die niet op de beurs genoteerd is. Bijvoorbeeld de regiobank. Of de Rabobank, of de... Hoe heet die ene bank wat die ene persoon erover had? Dus de uh, Want die ABN Amro Bank, wat, waar Ajax co-sponsor van is... Ja. Dat is allemaal niks, jongens. Die banken die allemaal op beursgenoteerd genoeg zijn, dus dat is allemaal niks. Waarom niet? Dat, dat gaat op en neer, op en neer. Trio en we hebben zoveel... Hoeveel miljard heeft de regering gestort aan in die banken? Ja, ja een heleboel. Het is toch niet normaal meer? Nee, maar goed. Ze hebben, ze hebben en nu een... gaat die 130 kilometer, hè? Dat gaat hoe met die auto's, met die vierwielers. Ja. Het schiet ook niet op. Dat is allemaal milieu-onvriendelijk. Dat vind ik ook. Maar jij zegt de oplossing is, is, is, is Paarlo? of hoe heet het? Krasloten te kopen? Ja, dan ga ik krasloten verkopen. En dan steun ik het goede doel. Ja, maar je weet toch niet of je wint? Ik bedoel, dan heb je twee nee, kruiwaars met niet geld. Uit. dat maakt niet uit. Ja, maar straks heb je niks nee. meer over. Ja, kijk, als je de twintig koopt, heb je altijd een kans dat je maar wint. Ja, maar je hebt ook kans dat, dat, dat je dat niks wint. Dat is een feit dat de koe meer scheidt dan het rijdt. Maar dan nou komt dus. <laughs> dat is een mooie wijsheid. Eh, een paar nee, ja, maar dan nou, komt het. Ja. Je steunt het goede doel. Ja, nee. Dat, als je te koopt. Dat, dat vind ik hartstikke mooi, Frans. Maar, eh... Het is niet voor niks dat ongeveer 0% van de ondervraagden die een spaarloon uitgekeerd krijgen... geld geven daarvan aan het goede doel. Nee, de, maar de, het, komt is, het is natuurlijk vooral bedoeld, spaargeld, dat je krijgt ook om voor jezelf een buffer... en ik vind het mooi, hè? Dan moet ik zeggen, compliment dat jij er van plan bent om uh, het goede doel maar daarmee te steunen. Wil, ik hou niet van mensen die aan de deur komen om uh, te collecteren... of uh, mensen die juist. Uiteraard... Oh, Dat is het. Of mensen die aan straat staan voor aids of wat dan ook voor ieder van ander doel van... u kunt nu lid worden en dan krijg je een tas cadeau met heel veel inhoud. Geef jou maar krasloten. Komen. Ik koop liever iets waar je wat aan hebt, waar je misschien wat mee kunt winnen. Maar stel nou hè Frans, even stel. Jij je, je krijgt volgend jaar twee kruiwagens met geld, uh, laten we zeggen een paar duizend euro... Uh, en dan ga ik uh, maandenlang. Dan koop jij een paar maanden lang koop je krasloten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. niet maandenlang, gewoon de maand februari. Oh, dat is nu 29 dagen, dus dat is 29 keer <laughs> 20 euro. Hoppa. Dat is dus ongeveer 400 euro. Ja, dan koop jij krasloten oh. en dan steun jij het goede doel. Maar ja. ondanks al die krasloten en al die kans win jij helemaal niks. Ben je dan als Jawel, tevreden? Ja, maar ik wil altijd wat. wat. Ja, oké, okay, 2,50 ik, ik, ik heb afgelopen drie keer dat ik dat heb gedaan, heb ik... 15 euro gewonnen, in totaal. 15? Ja, ik heb dus 60 euro ingelegd, heb ik 75 euro in totaal Oh, gewonnen. 75. Oh, dus je hebt winst gemaakt. Ja. Nou, dat is niet gek. En ook nog en het, goede het goede doel goede gesteund. goede doel gesteund. Er zijn meer goede doelen die de krasloten dan ondersteunen, hè? Ja, ja dat klopt. Ja, dat weet ik. Hé, hey, uh, uh, uh, Frans, uh, dank je ja. wel voor, deze, voor dit uh, inspirerende verhaaltje. En, uh, uh, ja, want de banken die gaan toch failliet. Nou... Die, die, die beursgenoteerd staan. Nou, dan nou sluit je opeens af met een zwart kijker. Nee, juist niet. En die Jezeas, die, die, die ene laatste bellen voor het uh, journaal van drie uur, voor, de, ja, voor het nieuws. Die, die, dat verhaal heb ik ook nog voorgelezen aan een vriendin van mij. Oké. Okay. En dat was een interessant verhaal. Oké. Okay. Nou, is... Maar ik ben rooms-katholiek, maar voor de rest, ja, dat hele religie, dat... Dat is alleen maar oorlog. alleen maar oorlog op deze planeet. Jij bedoelt het verhaal van, van Gerrit. Nou weet je, laten we, als we daarover beginnen... Ik nee, wil de beste keer uitzingen daarbij, nee, dat gaan worden, we niet worden, vannacht we, doen. Dan, worden we, dan worden we helemaal niet meer oud op deze wereld. Nee. <laughs> en dan vallen er misschien andere luisteraars weer in slapen. Dat moeten we ook niet hebben, want ik ben er nee, juist toch, maar een, ik een beetje wakker te houden. jullie allemaal veel sterkte. Dank je wel, Frans. Dank je wel. Fijne nacht, hè? Tot, dag, Tot ziens. Um, ja, dat was Frans. Ik dacht, ik haal nog een andere bellen bij, maar die verdwijnt spontaan uit mijn belmachine. Misschien was die al lang aan het bellen. Um, dus tenzij nu heel snel iemand toevallig gaat knipperen, dan uh, gaan we even. Oh ja, ik wou al bijna de plaat starten, maar deze persoon is net op tijd. Goedenacht. Wie heb ik aan? Ja, hallo. Hallo. Dat is snel. Wie is dit? Wacht even hoor. Hoekstra uit, uh, uit het noorden van het land. Uit het noorden van het land, meneer Hoekstra. Uh... Dat idee van, de, van die zonne-energie, dat, uh, dat is heel goed. Ja, daar is iedereen het wel ja. over eens, hè, geloof ik nu. Ja, en die meneer met die kruisloot, ik geloof dat hij beter uh, een, een beetje van het geld aan goede doelen kan uh, geven. En de rest, uh, gewoon hou of alles aan goede doelen geven. En niet uh, een maar Ja, meneer is een gokker. Ja, maar hij, hij hoopt natuurlijk dat hij nog wat wint ermee. Ja, natuurlijk, ja, dat begrijp ik. Ja. Uh, in grond te investeren. Gewoon kopen een hoekje grond, kan je later iets mee doen. Is, is, dat, dat, is dat goede business, bouwen. anno 2011? Ja, dat weet ik niet. Ik ken uh, een paar mensen die hebben het gedaan. Oké, okay. en, en wat doet u zelf? Heeft u zelf uh, spaargeld of spaarloon? Nee, nee, nee, nee, nee. van een uh, uitkering kan je niet sparen. Nee, dat is wel lastig, ja. En waarom heeft u, mag ik dat vragen, waarom heeft u een uitkering? Bent u gewoon werkloos of heeft u... Ja, ik lig al jaren lig ik uit werk. Oké, okay. hoe komt als dat? Als je over een bepaalde leeftijd bent, willen ze je niet meer hebben. Dus uh, dan is is afgelopen. Ah. Is dat niet zo? Is, is er dan echt niks... Ik, ik, ben, ik ben nog jonger, dus ik ben een beetje bleu als ik erover praat. Maar is, is er dan echt niks meer te vinden? Krijg je nee, overal nee? Nee, nee, nee. Wat lastig? Ja. Ik heb vreselijk gesolliciteerd en, uh, en ja. dat wil niet. Ja, ik heb wel, uh, nou, uh, ja, toen had ik hem net, maar ja, net, uh, net niet. En uh, Nee, dat wil niet. Okay. Als je 60 bent, dan willen ze je, je helemaal niet meer hebben. Nee, want wat, uh, wat, wat voor beroep deed u? Een bouwkundige. Had u? Bouwkundige? Ja. Oké. Okay. Misschien, uh, misschien lesgeven? Wat zegt u? Lesgeven. Oh ja, daar heb ik ook wel eens zitten denken. Maar ja, dan moet je weer lesbevoegdheden hebben en die, die heb ik dan wel niet. Nee, Maar die kunt u nog halen? Of heeft u zoiets van hoe ja, oude? Ik, ik ben straks 65 oh, en heb ik ja. niks meer met de bijstand uh, uit te staan. En dan probeer ik, uh, wil ik weer wonen, woningen ontwerpen en dan kijken of ik daar nog... Uh, Oké, okay. hey, en, en als, u nou, doen, uh, wat bij verdienen. als we nou even dromen, hè? want het is, het is midden in de nacht, dus dromen mag. U, u, stel u krijgt uh, volgend jaar, uh, op de een of andere manier krijgt u 20.000 euro spaargeld. Wat, wat zou 20.000 euro? Ja. Wat zou u ermee doen? Uh, op een bank zetten voor mijn kleinkinderen. Kijk, sociale gedachten. Maar niet, uh, niet, niet een klein beetje voor uzelf als u van de uitkering leeft? Misschien uh, nou, dat ik de helft van mezelf houden en de helft van mijn kleinkinderen. Of okay. een beetje andere verdeling. Mooi. Nou meneer Hoekstra uit het, uh, uit het noorden van het land. Wat, wat doet u eigenlijk nog wakker? Nou ik ben, uh, hoe noem je dat? Uh, een, een laadbloeier. En, uh, ik heb het omgedraaid. Ik vind er niks aan om uh, overdag iedereen is bezig. Ja. En dan draai je het heel langzaam op en het wordt steeds later. S'nachts is het lekker rustig. Ook nog. Lekker Radio 1 aan. Ja, nou ga s'nachts maar lekker wandelen. Het hele alles is voor jou. Je komt de mensen tegen. En... Ja, dat is waar. Als ik hierheen rijd eh, om, om uh, kwart voor twee... dan uh, dat vind ik altijd heerlijk. Geen op de snelweg. Ja, ja, ja, ja. Vorige week was het een beetje gek, want toen zag ik ook geen, uh, geen hand voor ogen met die mist. Maar uh, nee, dat is waar. Nee, dat wil ik. ik. hou ook van de nacht. Uh, mag ik u bedanken voor uw verhaal? Ja hoor, en nu ook. Ja, oké. Okay. Wandel ja, ze of slaap lekker straks. Ja, u ook. Ja, bedankt. Bedankt, hoor. Doeg. Ja, doeg. Uh, ja, dat was meneer Hoekstra uit het, uit het noorden van het land. Uh, ik hoop uh, zo meteen nog even met u verder te praten. Uh, uh, ja, ik, ik uh, kijk, ik ben er niet enorm onderlegd in de financiële wereld. Maar als er nou, uh, ik ben nog wel even benieuwd naar dat bankenverhaal. Omdat toch. De, de een zegt. Uh, uh, is er iemand die mij even begrijpelijk kan uitleggen: van hoe zit het nou met banken? Mogen ze nou wel. Uh, uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Beleggen met jouw geld. Dat je spaargeld, uh, is, is dat nou een veilige bron? Of, uh, uh, of zegt u van, ik, ik neem echt mijn geld op en ik stop het in de oude sok. Want ze bestaan hoor, de mensen met de oude sokken. Uh, uh, die zijn uh, ook niet per se dom. Maar ja het nadeel is dan wel dat je geld ontzettend uh, veel minder waard wordt in de loop van de tijd. Ik ben uh, gewoon even benieuwd. Dus bel in met uw verhaal op 0800-1121. Dan gaan we het hebben over geld, spaarloon en eh, waar u uw spaargeld aan besteedt. En voordat we verder gaan praten, gaan we luisteren naar de Intergalactic Lovers met Fade Away. Meet me down bye. Welkom terug bij de Nacht op 1. Uh, ik merk dat we niet alleen in Nederland uh, luisteraars hebben, maar zelfs helemaal in België. Want uit België heb ik aan de lijn Sven. Sven, goede nacht. Goeienacht, nacht, uh, nacht, ja. Toch, ja, hebben jullie is het ook nacht hoor. Uh, uh, ja, inderdaad, maar ik ben eigenlijk op dit ogenblik in Nederland en uh, daar zet ik altijd radio aan. Oh, oké, okay. ja, want uh, het vroeg me af, want kun je dat wel ontvangen in, uh, in België? Ja, waar ik woon toch wel, ja. Maar uh, okay. daar heb ik er niet echt de tijd voor om dan te luisteren. Oké, okay, en waarom nu wel? Ja, inderdaad. Nu wel. Maar... En het is een onderwerp die mij tamelijk interesseert. Wat, wat, uh, wat, wat, doet jou, uh, wat houdt jou nog wakker zo uh, om half uur s'nachts? Um, ik, uh, ik werk in, uh, in Nederland. Ik doe een ronde in Nederland. Ik uh, ja, distribueer uh, vrachtwagen onderdelen. Ah, oké. Okay. Hey, en jij, jij belde in uh, omdat je het interessant vond. Vertel. Ja, um, omdat ik niemand hoor over uh, uh, goud. Uh, niemand die eigenlijk vredelijk belegt in goud. Goud? Ik, uh, ja, ik, uh, ik verstond volgens een onderzoek bij jullie... dat uh, weinig tot niemand investeert in goud. Nee, nou, maar we, ik... heb, we hebben hier de, de spaarloonregeling. Ik weet niet, dat, volgens mij is dat in België niet. Oh. Uh, nee, we, ja, wij hebben andere regelingen, zoals, ja, waarschijnlijk zoals pensioensparen en uh, oh, ja. Uh, ja, ook waarschijnlijk groepsverzekeringen. Al zo'n ja, zo soort regelingen die er ook voor zorgen dat de, ja, dat de, de koopkracht van de Belg uh, op niveau blijft. Ja, precies. Nou, dit, dit is ook een beetje iets. Je kon verkiezen als werknemer om wat geld opzij te zetten van je bruto uh, salaris. En dat uh, kon je dan netto sparen. Dus daar ging dan daarna geen belasting meer vanaf. Uh, en de vraag was even wat ook in die uh, reportage in het begin aan bod kwam: uh, wat doen mensen zeg maar, met dat geld wat nu straks vrijkomt omdat die regeling wordt afgeschaft? Uh, wat, wat gaan ze daarmee doen? En van de mensen aan wie ze dat hebben gevraagd uit de panel, van de mensen die dus spaarloon uh, uitgekeerd krijgen, heeft 0% geantwoord dat ze dat in goud gaan investeren. Dus inderdaad, dat is niet echt een, een hele populaire. Uh... Nee, wat ik eerlijk niet begrijp, want op dit ogenblik is de crisis niet een gewone crisis. Het gaat dan eigenlijk om een systeemcrisis die. Um, ...als u dat twee of drie jaar geleden tegen mensen zou zeggen... ...van uh, het banksysteem staat op instorten... Yeah. Um, ...er zal altijd iets in de plaats komen. Dat is het probleem niet. Het punt is dat als zo'n zo instorting komt... ...dan is dat maar een kort moment zoals in Rusland gebeurd is in 1998... ...of ja, zoals in de Weimar Republiek. Yeah. Maar het verschil nu is dat het ja, eerst en vooral heel dichtbij komt. Het gaat over de euro die op zich op instorten staat, ja. en waarschijnlijk wel zal gebeuren. En nou. dan helpt het niet echt om je geld op een bank te zetten. Het, allee, als het om uh, uh, middelen gaat die je onmiddellijk nodig hebt, ja, dan kan het niet echt kwaad. Maar als het over iets groter bedragen gaat, dan is het waarschijnlijk interessanter voor eens aan hout of zilver te denken. Maar waarom dan? Want de waarde van goud die staat ook niet vast, want die kan ook heel erg fluctueren. Inderdaad, het kan fluctueren. Maar goud moet het niet zien als iets die je reek zal maken. Het moet eerder een bescherming van je vermogen dienen. Ja, uh, hoe, hoe kan het nou je vermogen beschermen als de, als de waarde niet zeker is? Wel, op zich, stel, stel, nu dat de bank, feitelijk, stel nu dat de bank niet omvalt, wat er waarschijnlijk niet zal gebeuren. Een bank op zich zal niet omvallen als de euro uh, plots met 50 of 60 procent zal dalen. Ja. In, in waarde. Het gaat er om het feit... Um, je kunt bijvoorbeeld... Voor hetzelfde geld monopolie geld op je bankrekening zetten. Want het, het gaat er niet om hoeveel geld dat er op staat. Het gaat er om wat de waarde nog zal zijn van dat geld. Ja. En het moment dat er twijfel is over een valuta... Of over een, uh, over een valuta... Dan is er iets anders waar mensen naartoe vluchten. U moet het eigenlijk als... Ja, een grote rivier zien die uitwegen heeft. Dus als, als er een, een, ja, een soort van uh, dood... Lopend einde is, dan, dan zoekt geld of wat een, een, een, een, een uitvlucht. Okay. En Een alternatief daarvoor is goud. Waarom goud? Uh, inderdaad, goud staat uh, historisch hoog, dat is waar. Uh, maar voor, uh, omgerekend naar inflatie, uh, gecorrigeerd naar inflatie, staat het eigenlijk nog op een redelijk normaal pijl. Okay. En plus, wij zitten in een heel andere situatie dan, uh, zo, dan tijdens de piek in 1980. In 1980 was de enige was de enige de, de westerse wereld, het enige welvarendste uh, in zuidelijk de wereld. Dus wat hield de, de westerse wereld is dus Australië, uh, de Verenigde Staten, Canada en Europa. Yeah. Maar nu zijn er er zeer veel landen bijgekomen, zoals China, uh, India die opkomt, Turkije. Brazilië. Het zijn allemaal landen waarop de burgers meer en meer kapitaalkrachtig worden. En wat wil je daarmee en, zeggen? Wil ik daarmee zeggen, zij zijn ook hun welvaart aan het opbouwen, zij beginnen ook geld te verdienen, zij zoeken ook achter wegen om hun geld verder te stellen. Ja. Want zij weten ook dat de Europese economie en de, de, uh, de economie van de Verenigde Staten op het punt staat van verzadiging. Wat wil dat dus zeggen? Dat er niet echt economische groei, niet meer structureel grote economische groei zal zijn. Hier ja, hier is het zo, hier is zo dat alles wat verwezenlijk moest worden, verwezenlijk. Dus hier blijven we zo gezegd op een soort van status quo van de economie. Ja. Waarom ben je geen economieleraar geworden, Sven? Wat lief? Waarom ben je geen economieleraar geworden en rij je in een vrachtwagen? Niet dat dat, uh. eh, niet dat, dat minderwaardig is hoor, overigens, maar dat, eh, je, je klinkt alsof je er wel eh, graag mee bezig bent. Sorry, ik begreep je niet goed. Sorry. Ik zeg, waarom ben je geen leraar economie geworden? Ah, uh, oh ja, het is eigenlijk een, uh, een vorm, ja, een interesse. Ik bedoel, het belangt iedereen aan, mijn geld. Dat hoef je, alleen, je kunt gelijk welk, uh, beroep uitoefenen. Het, het, het komt zo, hoe dan ook in je leven. En moest iedere mens, alleen, ik zeg altijd, moest iedere mens, in plaats van twee, bijvoorbeeld, uh, het één uur gaan fitnessen, zeg één uur met zijn geld bezighouden. Dan denk ik dat iedereen, uh, ja, betaal tamelijk goed zou bij zitten. Ja. Hey Sven, even, even concreet. Hè? Stel, ik heb, uh, ik heb wat spaargeld over en ik, uh, ik hoor jou nou op de radio en denk ik... Nou, misschien is dat dan helemaal niet zo'n gek idee om dat in, uh, in goud te gaan, uh, te gaan stoppen. Hoe, uh, hoe, hoe doe ik dat dan? Um, wel, dan had u feitelijk... Ja, zo, tot nu toe, ik weet niet hoe, dat, hoe het zit in Nederland... Maar uh, in België kunnen bijvoorbeeld bij Munters naartoe. Bij Munters of bij Goffin, dat zijn bepaalde banken die zich specialiseren in... Uh, gecertificeerd groot wil ik daarmee zeggen, wat je zeker weet, dat het feitelijk een, een x aantal uh, percentage goud bevat. Dus bijvoorbeeld als uh, als je een, uh, hoe zou ik zeggen, een, um, een gram rood van, ja. alleen tien gram rood koopt, ja. dan zal dat gecertificeerd zijn volgens bepaalde, volgens bepaalde. Okay. Alleen ik, uh, ik Ik, ik, ik, ik snap, uh, ik, ik snap wat je zegt. Dan weet je in ieder geval zeker dat het gewoon, uh, dat het echt is. Uh, uh, dus jij zegt, ga, ga naar een bank toe die zich daarin heeft gespecialiseerd? Ja, inderdaad. Oké. Okay. Op die manier. Sven, uh, mag ik jou bedanken voor jouw voor jou tip vanavond? Uh, of eigenlijk al vanochtend. Oké, okay. uh, uh, En veel problemen. succes met je werk nog hier in Nederland. Wat lief? Veel succes nog met je werk hier in Nederland. Ja, dank u. En uh, voor u, uh, veel succes met uw programma. Bedankt. Doeg, ja, tot ziens. Uh. Aan de uh, andere kant heb ik uh, iemand hangen die, uh, die ik al eerder gesproken heb uh, vannacht die uh, net nog een uh, dikke pluim uh, kreeg. Uh, namelijk Anneke. Anneke, goeiemorgen is het ondertussen. Ja, goedemorgen. Ja, als je echt van plan bent om goud uh, te kopen bij de, de wat vroeger de Rijksmunt was, dat is inmiddels een BV geworden. Ja. Daar verkochten ze vroeger goud en ik neem aan dat ze dat nog doen, want er valt veel geld aan te verdienen, dus zeker nu het een BV geworden is. Maar jij hebt er niet voor gekozen. <laughs> dat is in Utrecht uh, op de muntkade. Uh, nee, nee. Ik zou er ook niet voor kiezen. Ook ik denk dat het op dit moment ontzinstom is om nu goud te kopen. En dan had je dat een jaar geleden moeten doen. En dan ja. had je het nu kunnen verkopen en had je mooie winst gemaakt. Maar uh, daarvoor belde ik niet. Het ging over mogen banken beleggen. Ja, Maar eerst even, even, voordat we over serieuze dingen gaan praten, kreeg jij niet uh, wat een dikke pluim kreeg je net van uw uh, was. Ja, het, leuk hè. Ja. <laughs> ja, ja. Ik zat inderdaad te blozen. Ik heb mijn e-mailadres achtergelaten bij jullie. Dus als u nog luistert, dan kan u jullie een mailtje sturen. En dan krijg ik dat wel weer van jullie naar mijn kant. Precies. Henk, als je nog luistert, stuur even een mailtje naar uh, nacht.eo.nl. Dan uh, geef ik jou het e-mailadres van Anneke. Uh, tot zover de EO Dating Service. We gaan nu weer even over, uh, over geld praten. Uh, uh, vertel. Nou, je, je moet een verschil maken tussen beleggen en speculeren. Oké. Okay. Uh, het is zo dat... Uh, kijk, als uh, geld kan eigenlijk geld kan niet groeien. Dat doen we doen wel al net alsof, maar dat geld kan niet groeien. Alleen werk van mensen kan, uh, kan dingen meer waarde geven. Ja. En als jij je geld in een oude zoek stopt... Dan, uh, dan gebeurt er helemaal niks mee. Maar als je nou geen geld had... maar je had bijvoorbeeld een pakhuis met kropjes sla... Ja. dan was uh, binnen een week... had je alleen nog maar vieze prut gehad... en dan kost het geld om het op te ruimen. Ja. Dus wil geld zijn waarde behouden... dan moet dat geld blijven werken. En als je dan dus... als die bank dat geld belegt in dat bedrijf... wat die kropjes sla produceert... dan kan jij straks met je geld kropjes sla kopen. Ja. Snap je? En uh, dus het zijn eigenlijk de mensen die produceren. En niet de mensen die handel drijven, maar de mensen die produceren, die creëren in feite de waarde waar alles op gebaseerd is. Ja. Maar dan nog even over het verschil, want je, je had het net over beleggen en speculeren. Ja. Nou, nou kijk, als jij uh, kijk, jij hebt uh, ik, ik heb geld veel, laten we dat even stellen. Dat is niet waar. Ik wou <lacht> dat het zo was. En jij wil een huis kopen. Ja. Nou, dan heb jij geld te weinig. Ja. Nou, ik heb geld te veel, maar ik heb dat geld nu niet nodig, maar pas straks. Ja. Dus ja, ik kan het nu in de sok stoppen, maar ik kan ook zeggen van... nou, hier is mijn geld, dan kan jij je huis kopen en dan betaal jij dat af. En dan tegen die tijd dat dat nodig is, ja. dan heb ik mijn geld weer. Maar als wij dat één op één doen en er gebeurt iets dat ik het onverwachts eerder nodig heb, dan wordt dat lastig. Ja, zeker. Dus daarom hebben ze banken bedacht. En als die bank dus in jou... Uh, jou dat geld, ik zet mijn geld bij die bank. En dat doen andere mensen ook. En dan kan jij daar lenen voor je hypotheek. Precies. Om een huis te kunnen bouwen. En dan los jij netjes af. Zo was dat oorspronkelijk. En je betaalt een beetje rente voor de kosten van de bank. Ja, maar goed. En, de, de bank... Voor het risico dat je het niet af kan lossen en dat soort dingen. En dan behoudt mijn geld zijn waarde. Ja, maar de bank do doet natuurlijk meer met geld dan alleen maar uit, uitlenen. aan uh, Nou aan kijk, spaarbanken. Die deden dat vroeger zo. En die belegden dus... Constant. En, die, en wat ze, waar ze hun geld in belegd hadden, dat was van de bank. Ja. Maar toen zijn ze dus dat onderling gaan verkopen en daar hebben ze dus allemaal lucht in gestopt en dan werd het nog duurder. En dat geld bestaat helemaal niet, dat bestaat alleen maar op papier. Ja. En dat, dat, dat gaat goed, zolang niemand zegt, ik heb, want dan is dat geld dus niet meer gedekt. Nee, dat klopt. En dus het probleem is niet dat er geld te weinig is. Het probleem is dat er geld te veel is en dat het niet gedekt is. Ja, dat, dat geld eigenlijk geld niet meer is op een gegeven moment. Ja, want geld kan niet groeien. En, en ik heb nog nooit een cent groter zien worden. Ik heb er wel al twee zien verdwijnen. Dus. <laughs> en dat, dus je kan alleen net doen alsof geld groeit. Of door het ergens weg te jatten. En dat is in principe wat ze doen als, als mensen werken. En dus heel veel geld moeten betalen. Ja. Uh, om te kunnen investeren. En dat, want eigenlijk... Zou alleen uh, zeg maar arbeidsuren van mensen betaald moeten worden. Ja. En, en, en eigenlijk vind ik dat ieder mens evenveel waard is. En ik zie niet in waarom een bankdirecteur 500 keer zoveel per uur moet verdienen als ik. Nee. Dat, dus het is meer een verdelingsprobleem. Oké, okay, maar, maar is het dan wel zo, vind je, want banken die, die doen natuurlijk, die beleggen inderdaad dat geld. Ja. Uh, ook in, in, in de aandelenmarkt, et cetera. Ja, uh, dus ze nemen risico met het geld van jou en mij. Ja. Wat vind dat... je daar dan van? Nou, kijk, daarvoor is dat 10% eigen vermogen van de bank. Maar dat, dat, dat was de veilige marge, maar dat hebben onze banken teruggebracht tot 4%. En, daar, en die 10%, dat is zeg maar de liquiditeit van die bank. Ja. Dus ik heb mijn geld eerder nodig, maar niet iedereen heeft dat geld eerder nodig. Maar die nee. 10% eigen vermogen, daarvan kan de bank bij dan geld geven. Ja, daar precies. was dat eigen vermogen van de bank voor bedoeld. Ja. Maar is, is dat nog wel genoeg in deze tijd of moet het dan eigenlijk omhoog? Nou, 4% is te laag. En zeker als je gespeculeerd hebt en je hebt allemaal lucht waarvan mensen denken dat dat hun geld is. Ja, waardoor je eigen vermogen ineens uh, ook sterk kan dalen. Ja, want ze hebben ooit uitgerekend dat je als je in het jaar 0 uh, 1 gulden tegen een werkelijk rente van 5% belegd zou hebben. dan zou je nu vijf keer het gewicht van de aarde aangehouden bezitten. Oh, nou had iemand dat maar dat gedaan. Als je dat rente op rente op rente op rente doet. Ja, precies. Dat, dat, dat zijn exponentiële processen ja. en die lopen uit de hand. En aangezien we alles in, in percentages berekenen, uh, gaat het in het begin. Dus als je 1% groeit in de, in, in de jaren 50, was en veel minder dan 1% groei nu. Dus als de, het groeipercentage de norm is, dan, dan vlieg je uit de bocht en dat is wat nu aan het gebeuren is. Ja. Maar dat, dat kon je 50 jaar geleden al zien aankomen. Even weer naar iets, iets veel, iets veel uh, luchtigers. Uh, want je hebt dus zonnepanelen gekocht. Even weer uh, terug op het vorige uur. Ja, dat heb ik heb het nog niet gedaan. Maar dat... Oh, die ga je, sorry. Ja. Die ga ik kopen. Maar uh, heb je dan ook. Uh, want dat wordt wel eens gezegd uh, ook als, uh, als reden dat elke Nederlander maar een lening afsluit. Ja. Heb je ook een mooie auto en een flatscreen-tv? Nee, geen van Ik heb nooit een tv gehad. Ja. En ik heb ook geen schulden. Nou, dat, uh, dat want anders is anders uh, had ik eerst mijn schulden afgelost. Dat vind ik uh, nog een compliment waard. Nou, daar hoef je niks voor te doen hoor. Je hoeft je alleen maar niet in de schulden te steken. Nee, maar en wel een hypotheek dan, denk ik. Nee, heb ik niet. Nee, oh, ik heb geen doen. eigen huis. Ah, oh, oké, okay, je huurt gewoon. Maar zonder paneel kan je toch gewoon op het dak zitten? Nou ja, ik begreep net van iemand anders. Die zei je, er moet, er moet dan weer de verhuurder het eens mee zijn. Ja, maar wanneer gaat die verhuurder nou over het platte dakje boven kijken? Ik hoop niet dat hij luistert. <laughs> Ja, nou, ja. In dat geval hoor ik het wel. Ik, ik zal niet vragen waar je woont. Ja, nou, je moet niet al te veel regeltjes hebben. Want dan is er niks meer aan in het leven. Nee. Maar dat... goed, maar dat was dus uh, beleggen. Ja. Dat, dat, is dus daar, dat, dat wordt gedekt. Okay. En dan heb je, maar je kan dus ook in een bedrijf beleggen. En dat is risicodragend. Ja. En dan ga je in de aandelen. Maar dan nog kan een bank zeggen: Ik heb heel veel vertrouwen in dit bedrijf. En uh, bijvoorbeeld heel veel pensioenfondsen die hebben infilus belegd. En in een aantal hele grote uh, bedrijven die redelijk constant en gezond zijn. Ja. Maar hoe weet je nou als, als, uh, als uh, niet uh, per se heel financieel onderlegde uh, particulier... dat, dat, dat zo'n bank dat doet of niet? Hoe weet je nou dat, dat, je, dat je veilig bent ergens? Nou dat weet je helemaal niet. En dat weet je ook niet van je pensioenfondsen. Je best kans dat jouw spaargeld gebruikt wordt om je eigen werkgelegenheid aan zo'n uh, zo roof... Uh, kapitalisten verkopen. Daar heb je helemaal geen zeggenschap op, want banken zijn de meest ondemocratische instellingen die ze ooit verzonnen hebben. En ze ja, hebben wel goed. waanzinnig veel macht. Ja. Want de bank, want waar je je geld in belegt, dat bepaalt de, de ontwikkeling in de maatschappij. En de banken hebben veel meer geld dan de overheid. Integendeel zelfs. Onze overheid zit in een derde wereldpositie ten opzichte van de banken. En ja. ze hebben alle zeggenschap over de banken uit handen gegeven. Dus ik zie niet hoe ze dat op kunnen lossen. Nee. En volgens mij, kijk dan zegt Rutte, uh, natuurlijk moeten we het vertrouwen in de markt herstellen. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, uh, uh, vertrouwen is een kleinschalig intermentselijk iets. En wat is een markt? Dat is een lege ruimte waarin vraag en aanbod elkaar ontmoeten. En hoe kan dat in godsnaam ooit vertrouwen? Ja. En bovendien, uh, voordat ik een bank binnen ben, dan voel ik me al een halve crimineel. Want dan ben ik al lang zoveel beschermingsdingen gegaan en zo. Ja. En... Uh, ik, de bank heeft helemaal geen gezicht meer. Ik bedoel, Dan sta je met je plisterkaartje bij een automaat. Ja, Het is maar, helemaal niet meer aanspreekbaar. Dus daar, daar is geen vertrouwen meer. En ze werken ook niet aan dat vertrouwen. Ja, maar is, is dat zo'n? Als ik bij. Laat ik even gewoon iets op Ik zit bij de ING. Als ik daar binnenloop en ik uh, kom een hele aardige meneer achter de balie tegen. Dan, uh, dan, uh, dan heb je. Ja, nog een ING-kantoor in de buurt dan? Ja, zeker. En dan heb je mazzel. Ja, klopt. Maar ik woon in een grote stad. Ja, kijk. De vroeger dan, was het postkantoor op de hoek en ik kende die mensen en ik ja. kende mij. En als ik een keertje krap zat, heb ik wel een keertje 25 gulden van de beambte achter het loket kunnen lenen. Maar dat kan nou niet meer. Dat is baan, hè, Dat die weg zijn, die postkantoren. Ja, verschrikkelijk. En daarmee wel. is ook de hele bank onaanspreekbaar geworden. Ja, ja in ieder geval minder bereikbaar. Voor gewone mensen. Ik woon in een hele gewone buurt. Ja, nee, ik, ik ook, hoor. Maar wel in Utrecht. En daar, ja. daar zit nog een mooi kantoor. Ja, ja. O, oh, waar? Ik woon ook in Utrecht, maar ik heb hem nog niet gehoord. Wat was het nou? <laughs> of neem nou, uh... Mail me dat maar even. <laughs> ja, ik heb hier maar adres. Maar goed, weet je, als ik denk dat, uh, dat het handiger zou zijn als de regering zich uh, meer en Rutte zich meer zorgen zou maken om mijn vertrouwen dan om dat van de markten. Ja. En als ze duizend miljard, dat is één uh, miljard, is ongeveer. Uh, even kijken, hoeveel was het? Ik heb het dus uitgerekend. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen. Nee, nee 1 miljoen, dat, dat is 52,5 euro per inwoner in Nederland of zo. Ja. Dus 1 miljard, dan, dan kan je dat met duizend gaan vermenigvuldigen en zo. Dus dan zit je al snel boven mijn, uh, mijn bruto jaarinkomen. Uh, ja. Want dat is niet zo hoog. Dat, uh... <laughs> en dan denk ik, ja, dat schuift maar met geld. Ja. En uh, weet je, ook met die hypotheekrente aftrekken. Ik betaal liever belasting dan dat ik die bonus van die bankdirecteuren betaal. Ja. Dus ik vind dat ze dat sowieso moeten afschaffen. En daar dat, dat weigeren dat ze zelfs over na te denken, die idioten. Erg veel uh, sympathie voor de bank kan ik bij jou niet bespeuren. Nou, ook niet voor uh, de huidige regering trouwens. Oh. Maar ik zal wel een links hobby zijn. De... Maar goed, speculeren, dat, ja. dan zou ik even verschil uitleggen. Het, het laatste aandelen, waar, we, waar we het over gaan, gaan hebben. Speculeren is die aandelen, als je die gaat verhandelen... Ja. Ja, want die, dan gaat het bedrijf goed... En dan wordt het wat meer waard. En dan gaat het wat minder. En dan wordt het wat minder waard. Mm -hmm. En daar zit een verschil tussen. En mensen die dus alsmaar die aandelen rond laten circuleren. dan. Uh, die winnen daar geld van. En ja. daar hebben ze eigenlijk niet voor gewerkt. En die jatten dus eigenlijk de winsten. Ja. En... Heb jij die film ook gezien? Hoe heet die nou? Er, was, er is zo'n film laatst uitgekomen over het hele. over het begin van de, van de financiële crisis. Ja, ja, de VPRO heeft er fantastische documentaires over ook gemaakt. Inderdaad maar... ook dat mensen gewoon op een kantoortje... dat ze eigenlijk niet eens precies weten ja, wat ze nu, doen. Nu, ze handelen nu, gewoon met cijfertjes. Ja, maar nu doen computers dat. En die doen dat binnen fracties van, van nanosecondes of zo. Ja. En niemand weet meer wat er gebeurt. Dat is echt compleet krankzinnig geworden. Maar dat, dat, dat is dus speculeren. Ja. En nou is het zo, want uh, die, vroeger, ik heb, toen ik 16 was, heb ik op een... Uh, Effecte afdeling van zo'n chagabank gewerkt. Ja. Op, op, de, op, op de afdeling van die mensen die naar de beurs gingen. Heb jij bij de bank gewerkt? Ja, als vakantiebaardje <laughs> toen ik 16 was. Oké. Okay. Dan moest ik dan titels boven rekeningafschriften typen, want toen werd dat nog niet was dat nog ah. niet geautomatiseerd en rekeningafschriften opbergen en zo. Ja. Maar toen, en de, de jongens van die baan die kwamen dan terug en dan hadden ze een miljoen verloren of ze hadden een miljoen gewonnen en zo. Ja, en bizar. dat deden ze dan met andermans geld. Ja. Maar die, die, dus die hadden zelf geen enkel risico, maar dat was dan voor die klanten. Dus ik denk, en, maar dan waren ze ergens ingestonken. En dan verspreiden ze een gerucht wat gewoon niet waar was. En dan verkochten ze die aandelen die ze kwijt waren. Dus dan zat een ander met uh, Met, met, met de, de, zwarte... de ellende die er ja, ook dat, voor betaald had. Nou, dat, dat is gewoon een spelletje zwarte pieten. Ja. Daar kan je het mee vergelijken. Als je wil weten wat spe speculeren is, nou, dat is zwarte pieten. Okay. En je gaat dus een ander de verlies. Dus Alle dus zodra je hoort dat een bank uh, gaat adverteren dat er hoge rendementen verwacht worden op aandelen, moet je ze niet meer kopen. Want okay. dan weet je, want als er echt hoge rendementen op zitten, dan doen ze ze niet meer. Dat weg. kan alleen maar door te speculeren. Ja, dus aan de reclame kun je zien waar je niet moet zijn. Oké, okay. nou Anneke, weer een goede tip van jou naar de zonnepanelen. Uh, als, als Henk nog inschakelt, dan, uh, dan uh, geef ik hem even jouw uh, gegevens. Ja, vind ik leuk. Uh, dan kunnen jullie of... samen verder filosoferen. Ja. En uh, mag ik jou opnieuw uh, hartelijk danken voor jouw uh, jou bijdrage... en voor deze financiële les. Graag gedaan. Al is het maar voor mij persoonlijk. Veel plezier. <laughs> da okay. Dank je wel. Doei. Ja, doei. Um, we gaan zo even verder bellen met een aantal uh, luisteraars. Uh, uh, maar eerst gaan we even luisteren naar muziek... en wel van Kenny Rogers. Long. I'll share your dream, I'll show you love you never know two flames, together. Is that sea in the dark. Had ik ze maar. Kenny Rogers was dat nummer uit 1983. Alweer een tijdje geleden. Uh, ik heb uh, weer Bedders hangen. En de eerste is Kees. Kees, goedemorgen. Uh, goedemorgen, Rens. Jij, uh, uh, jij zei uh, iets over, uh, over één bank, net als in Amerika. Ja, ik heb toevallig Jan toevallig op tv gezien. En die vertelde de bedoeling toen die euro ingevoerd was... Werd, was eigenlijk om een soort Amerikaans systeem in te voeren. Alleen al die landen waren net iets eigenwijs om het zo te laten komen. Dus iedereen heeft zijn eigen zeggenschap willen behouden. En dat, daar gaan we nu mee de mist in. Griekenland in de problemen, nou, nog veel meer landen. Maar bedoel je dan nou dat er meer macht zou moeten komen bij de Europese Unie? Ja, ja precies. Het moet, moet eigenlijk vanuit één punt uh, geregeerd kunnen worden. Maar daar hebben Duitsland en Nederland, zouden daar heel veel problemen mee hebben, want... Waarschijnlijk komt het wel zover, dat hoop ik dan. Die betalen nu 2% of zo voor een obligatie, of nog iets minder. Ja. En in Spanje misschien 7%, in Griekenland nog meer. Nee. Maar ik denk dat we iets naar 5% of zo moet renten en zo. Dat is uiteindelijk voor de mensen die geld hebben, zelfs voordelig. Maar voor een land niet natuurlijk. Die ja. moeten dan wat inleveren. En is het niet maar... ook vooral dat ze gewoon een beetje voor het idee hun eigen, hun eigen zeggenschap en, en macht kwijtraken? Ja, dat is natuurlijk het grote probleem. En, en een voordeel wat Amerika nu ook doet, is soms geld bijdrukken. Daar wordt je geld wel minder waardoor, maar door. Maar daardoor blijft de economie wel lekker doordraaien. Ja, maar ja, als er één land is wat diep in de schulden zit, is het door Amerika natuurlijk. Ja gaat ook niet goed. Nee, het is niet echt een goed voorbeeld. Nee. <laughs> nee. nee, maar kijk, dat ging in dit uur ook steeds, terwijl het eigenlijk over die uh, 4.000 euro ging die mensen dan belastingvrij hadden weggezet op een spaarrekening. Nee, maar het gaat natuurlijk om waar gaat het naartoe. Het is, het is zorgwekkend, want ik heb dan toevallig in... Uh, 2008 mijn huis gekocht, dus ik heb een beetje geld, maar oh ja. ik zie het nog wel voorkomen. Als het helemaal misloopt dat het gewoon niks meer waard is, dus nou, dan zie ik ook wel weer, maar nou, goud kopen is ook geen optie. Nee. Dus uh, je zou willen dat de mensen die je uh, regeren uh, daar een goede optie voor vinden, maar niemand doet water bij de wijn en als Duitsland nu water bij de wijn doet, die zegt nou dan gaan we maar wat meer rente betalen. Ja dan nemen we ook een beetje die zorg van die andere landen over. Dan denk ik dat het goed komt. Ik denk dat dat de enige optie is. Terwijl nu ook blijkt, dat, wat las ik nou gisteren volgens mij op duw.nl... dat ook Duitsland niet uh, oneindige reserves heeft... en dat ook hun uh, staatsobligaties ook niet zo hard gaan als gedacht. Nee, nee, daar was het niet goed gegaan. In België was het wel goed gegaan, gek genoeg. Ja. Want België hangt nu een beetje tussen uh, de euro en de euro in... want dat is ja. ook niet meer zo vertrouwd. En zo blijft dat maar doorgaan. Het is eigenlijk een soort... Ja, net als dat er een, oh, een, een zieke op een operatietafel ligt. Dat moet een keer gesneden worden, maar niemand gaat snijden. Dus ik zeg, nou, laten, laten we gewoon maar gaan snijden. En laten we als Nederlanders, die er dan nog steeds goed voor staan, gewoon maar flinke aarde laten. Okay. En, Omdat maar wat... we ook afhankelijk zijn van al die landen waar het wat minder gaat. Wij, uh, uh, wij, onze economie was daar een deel aan te danken. Ja. Nee, maar wat doe, dan, je, wat doe jij met je eigen uh, vermogen wat je hebt, uh, dan, want je, je, je hoopt natuurlijk dat de regering ja, uh, dat wat gaat de, gebeuren op e Europees gebied, maar jij en ik weten allebei dat dat zou ook nog even kunnen duren. Het staat gewoon op de bank, maar ik heb een kennis, je hebt dan twee jaar geleden goud gekocht, dat is nu drie keer zoveel waard. En die weet ons zo mooi te vertellen, dat als een Romeinen maatpak kocht voor die dat gewicht aan goud, ja. had hij een prachtig pak. En als hij het nu doet, heeft hij ook weer een prachtig pak. Dus dat dat dat niet aan inflatie onderhevig is. Maar als hij te lang houdt... dan zou het ook best wel eerst dus de helft waard kunnen zijn of zo. Maar het heeft op dit moment zijn vermogen verdrievoudigd? Hij ja, heeft op dit moment heeft hij zijn vermogen verdrievoudigd. Ja, dat deel wat hij in goud gestoken heeft wel, ja. Is dat dan niet aanlokkelijk voor jou? Nee, ben ik veel te laat. En toen durfde ik het niet. Want het, het kon alle kanten op gaan. Toen was het ook al hoog. Ja. Nu is het mega hoog. Ik geloof het hoogste wat het ooit geweest is. Nou, de gokkers van toen hebben geluk. Nee, maar ja, als je veel wil is ook de kant dat je veel verliest, is gewoon heel erg groot. Dus ik heb het gewoon op een bankrekening staan. Ja, vind ik zo. Misschien dat ik er uh, als optie wel een huis of grond van kan kopen... als ik denk, nou gaat het echt helemaal de verkeerde kant op. Want dat blijft op een of andere manier ook altijd wel zijn geld waard. Weet je. Ja, dat is Dan waar. Dan komt het altijd wel weer terug in waarde of zo. Maar je, je hebt op dit moment ook al een huis, denk ik? Ja, een huurhuis. Oké, okay, maar je zou... Wel zouden... een mooi huurhuis, maar... Uh... maar en, en waarom ben je gaan huren eigenlijk? Ik heb, ik heb dat huis voor mij, dat was het, uh, 2008, eigenlijk precies op het juiste moment uh, verkocht. Daarna ja. is die huizenmarkt gewoon helemaal stil komen te liggen. En, ja. en waarschijnlijk is het huis daarna ook minder waard geworden. Dus. Ja. Ja. Heel slim. Dus er was een soort geluksfactor. Uh, uh, niet, niet met goud, maar jij hebt ook weer een goede gok gedaan. Ja, maar nou is de vraag. De tweede keer kan ik natuurlijk wel aardig de mist ingaan. Dat, dat is, blijft ja. natuurlijk altijd. Uh, op het ogenblik is het rare... Want ik heb dat na die tijd, ik luister eigenlijk altijd naar Radio 1. Ja. Overdag ook. Allemaal gevolgd en ik kan touw touwen vastknopen, weet je. En ja. wat Marijnissen zei, dat vond ik eigenlijk nog een beetje... Want het was gewoon de bedoeling dat het één ding zou worden. Ja. Maar ze dachten, als we nou allemaal dezelfde munt hebben, dan komt de rest vanzelf. Ja, dat blijft Alleen die is, is nooit gekomen, omdat ja. iedereen uh, toch zijn uh, eigen zeggenschap wil houden, zo ik vind het een mooie gedachte. Eén Europa, één, uh, meer, meer centraal zeggenschap... zodat niet elk land weer zijn eigen uh, dingen doet... waardoor het allemaal een beetje in de zoek loopt. Om er even in grote termen samen te dat vatten. Te weg is, de rente. Dankjewel, Kees, voor deze, ah, voor deze okay, visie. Oké, doeg. En, oei. doeg. Uh, ik heb ook nog hangen, uh, Joop. Joop, goeiemorgen. Uh, Goedemorgen. En uh, ja. even van jou, uh, voordat je losbarst, want uh, Kees had het net over goud investeren. was drie jaar geleden een goede keus. En uh, een, uh, een kennis van hem die heeft dat gedaan en uh, die heeft nu drie keer zoveel vermogen. Maar uh, ik geloof dat jij zegt uh, dat hij het nu moet verkopen. Nou, het gaat nog uh, een week of drie uh, goed met het goud... En dan zijn er heel veel grote partijen die het in één keer af gaan stoten. Dus dan valt het helemaal terug. Maar hoe kom je erbij? En even voor de duidelijk, we hebben ongeveer nog een minuutje voor het signaal... dus we moeten het even kort houden. Maar hoe kom je erbij dat dat helemaal zo gaat, uh, gaat instorten? Ja, dan, dan moet je kennis hebben van het groot kapitaal. En kom je kijk, er, zitten, er zijn gewoon partijen... Uh, kijk, uh, die bijvoorbeeld... Stel voor dat ik nou voor uh, 6 miljard uh, aan goud ga verkopen vandaag. Dan heeft dat een kleine werking... Maar dan kan het wel veel mensen op het idee brengen van oké, okay, ik laat even het goud liggen. En dan kan het uh, best wel veel uh, toch wel teweeg brengen. Nou, ja. hup, dan gaat het best wel veel naar beneden, zeg uh, misschien 10% of zo. Ja. Nou, dat, dat maakt die mensen niet uit, want die hebben geld genoeg. Ja. Al die kleine investeerders zoals die, die, die, die, die vrachtwagenchauffeur, heel erg jammer hem, maar die is zijn geld dan kwijt. Oké, okay. je moet even en, tot de en, conclusie nou, als, komen. Als die het kwijt is, dan kopen die grootkapitalisten het weer op en dan gaat het weer omhoog. Dus kijk, de, de beurs is gewoon een casino wat geregeerd wordt door mensen met heel, heel, heel veel geld waar mensen geen voorstelling van kunnen maken. Oké. Okay. Joop, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw mening. Mensen met goud, uh, pas eens op. Uh, ik moet je gaan afsluiten, want we gaan naar het finale. Dankjewel voor jouw mening.